Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Vuelta-renners staan op het punt om Nederland door te trappen. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht, zo'n 175 kilometer. In de Brabantse startplaats is al de hele dag van alles te doen. De wielenfans hebben er zin in en de provincie Brabant is nu al trots. Het is fantastisch. Het is mooi om te zien hoeveel mensen er nu al in het centrum van een bos zijn... om hier bij de ploeken te komen kijken, wielrenners die aan het infietsen zijn. Je kunt er heel dichtbij komen. En misschien iets minder dichtbij, hè. Door COVID, maar nog steeds dichtbij. En het is echt fantastisch. Tot Door COVID hè, kon, het, kon het twee jaar niet doorgaan, dus we, we zijn twee jaar later geschoven. Nou, dat was best ingewikkeld. En uiteindelijk is het dan wel fantastisch om te zien dat het toch gelukt is. Robert Geesink van Jumbo-Visma kreeg gisteren de rode trui... toen begon de Vuelta in Utrecht met een ploegentijdrit. Griekenland staat na twaalf jaar niet meer onder financieel toezicht. Toen in 2008 de economische crisis begon... moest het land vanuit Brussel op de been worden gehouden. Maar dat kan het nu weer allemaal zelf, zegt correspondent Thijs Kettenis. Een mijlpaal voor Griekenland, maar dat betekent niet dat de Grieken nu feest vieren. Ze hebben het steeds moeilijker om rond te komen... De lonen zijn nog steeds laag en met een inflatie van 12% is het voor een groeiende groep Grieken moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De Griekse economie is nog een stuk kleiner dan voor de crisis. Autofabrikant Ford moet in de VS een boete van, hou je vast, 1,7 miljard dollar betalen voor een ongeluk in 2014. Een echtpaar uit de staat Georgia reed in een pick-up truck van het merk, kreeg een klapband en sloeg over de kop omdat het dak van de auto niet sterk genoeg was om het gewicht van de auto te dragen... overleefde ze de crash niet. Een deel van het geld gaat naar de nabestaanden. In China ligt de winkelketen Miniso onder vuur. De winkel verkoopt Japanse lifestyle-producten... maar volgens Chinezen is de winkel te Japans. Ook zou er te weinig nadruk zijn gelegd op de Chinese identiteit. De winkel biedt nu haar excuses aan. en zegt er alles aan te doen om de winkel wat ze zelf noemen te de-japaniseren...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 De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, de Jantjes, Willy Alberti, Wims.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 Zo ging ook een, die pak bij en die leek precies op een jucht kik van mij. Weet je nog wel ah, Wij kikten al ze leuke dingen. Weet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 Met de komiek uh, Frans Vrolijk hem op. Hij kreeg zijn eerste kans. En in 1956 trad hij op, de radio op bij Tom Manders in het revuecafé saint germain -Pret. Daarna werkte, uh, werkte hij mee aan televisieprogramma's als uh, Capriolen, Schertsboek, Adladin en de Wonderlamp. En ik, uh, van de week uh, heb ik een show voor hem zitten kijken, en, uh, een optreden als cabaretier. En ja. André Hazers vond ik leuk, maar ik moet eerlijk bekennen. Ik eh, vond uh, Henk Elsink ook erg leuk. Hoe hij op het podium staat en hoe hij dan zijn verhaal doet, is dus, uh, ja het is zeker de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken. U hoort hem nu Henk uh, Elsink met goede oude tijd. En ook nog zometeen een nummer van Henk Elsink met waar bleef de tijd. U hoort het hier op de lokale oproep ZFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Nu Henk Elsink. Ja,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 Samen door een modderlands. Een je oude tijd, goed je oude tijd. Toen ik voor een koperen cent. Een boodschap voor mijn moeder deed. Ja, wat een wij, wij, wij. Goeie oude tijd, goeie oude tijd. Op mijn rode driewielfiets. Helemaal naar oma reed. Kandiaan, de grijze kat die altijd de doppet snoepie zat te dromen. Het rommeltje waar zat, stond klaar op het buffet. Naast een donkerbruin portret van opa. Dag opa. Groen je ouwe tijd, groen je oude tijd, toen je in je blote gat. Zingend op het gras het liep Ja wat een wij wij wij Groen je oude tijd, groen je oude tijd Ja, anders was de teddybeer Die altijd veilig naast je sliep Ja wat een wij wij wij Ja wat een wij wij wij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 Een vlag en een ballonnetje, een ongeëerd publiek. Een mens van rood papier, een wereld van plezier. Pariabada, bai baai, baai, pariabada, bai baai, baai, baai, bai baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, baai, tijd, vreemd die ongemerkt is weggeëpt. Ja, maar de boy, boy, boy. Gooi je oude tijd, gooi je oude tijd. Die weer zo dichtbij lijkt nou. Jezelf twee van die koters hebt. Ja, wa, wa, boy, boy, boy. Ja, maar, wa, boy, boy. Ja, maar, ja, ja, ja, ja, tijd?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 Waar bleef de tijd, toen mijn oom die net een auto had En me meenam door de hele stad Oh, wat was dat toen een heerlijkheid Ik ruik die geuren weer van plush en leer Het dashboard van Mahoney Waar bleef de tijd, waarom gaat het zo snel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 Waarom gaat het zo snel? Waar bleef de tijd Toen ik het sluitend zwarte draaien nog droeg Met de houtje touw, de jas in de kroeg Oh, het is alweer een eeuwigheid en de existentialisten zaten op Saint-Germain-de-Prée en gedwee, beetje mee. Zong de liedjes van Juliette Gregor. De een mime Marcel Marceau. In mail, waar bleef de tijd? Ieder jaar was er vereen van de klok, Met het met de beat en de rock bleef toch al die nieuwe tijd, die tijd van dozems en van brozems en van hippie en van provo. Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? Waar bleef? Today.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 En het koken en het kloppen zuigen vegen. Dat is een peulenschil als je elektra hebt gekregen. Een baby van een jaar, die speelt het ook al klaar. Draai eventjes aan het knoppie en dan is hij voor elkaar. Ja, moeder, je hoeft nou niet meer te slopen. Elektrisch gaan we ossen lapjes stoven.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 Dat is de grootste zaak. Hey. Licht en warmte krijg je nu voor een krat per KWU. Doe het met elektriciteit. Dus niet meer kolen stoken, elektrisch je potje kopen. Geen zwarte handen. In alle landen het ideaal van huisvrouw en keukenmeid. Doe het met elektriciteit.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 ik andere voor u uitgekozen, ook deze kende ik niet. Gilles de Korte, met een opname uit 1962. Dankzij het gas. Dankzij het gas heeft mijn EGA voort ontbijt. In een ommezientje tijd het fijnste kopje thee bereid.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 Want wie verstaat nog onze taal? Die buurt ben ik gaan zoeken. Die buurt bestaat niet meer. Alleen nog maar in boeken en foto's van beleer. Die buurt is verdwenen. is mijn buurt niet meer, het is voorbij. Alleen een brok sentiment, een droom is die buurt voor mij. Zeg weet je nog van Kooi, die altijd kwam fietsen en die dan altijd zwaaide, ja dat deze. We hoopten elke keer.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 Waren We bij Kobi, we stonden in de winkel Ik kocht een worst en ik twee blinde pinken We keken eens naar haar en toen eens naar elkaar En gingen daarna we samen gauw een borrel drinken Ik keek wat wezenloos, ik zag geen wilde roos Mijn wilde orchidee leek nou of niet als je er nou langs ziet gaan, dan is daar niks bijzonders aan Gewoon een dikke dame op je vies Want Corinne, wat kuren, dat was voor ons wel triest Maar Corinne zag niks in, een aankomend artiest En daarom nam Corinne niet jou en ook niet mij Waar nam ze Gozer ze? Met de runder, met de runder, maar een ze een gozer, met de runder en varkensslagerijs. En daarom nam, kom niet jou en ook niet mij, maar dan ze een gozer, met de runder, met de runder, maar dan ze een gozer,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 Mee. Zo heerlijk rustig en in de lucht, dat dreven al wat witte woorden. De zee en het strand in een laaiende brand. Zo heerlijk rustig en plotseling zwegt de muzikant. De kinderen zitten hand in hand, slechts de zee Dus echt voldaan.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 Over die mooie rode koperen knaap, alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich niet van kwaad bewust, alle nare gevoelens uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 Vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle lucht. Alles ziet er aan de zuid, alles ziet er aan de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het beest. Zijn vrouw met de aardappels zit te wachten. Om zes uur kwam hij van zijn werk. Maar thuis kwam hij naar achter. Dan hoorde zij er eens op de trap. Hoeveel Jacob er weer had gedronken. Hij schrok zijn ze gauw op. En ging in zijn stoel zitten ronken. Zij wist dat hij in de kroeg. klaar van jasten en moppen vertelde. Terwijl zij bij het karre ligt. Voor een hongelon hem de verstelde. Dan hierp zij een blik uit het raam. En haar kind in een schamelijk petje. zuchtend de aardappels af. En gunde die ploerte facetje. De zoon van haar tweede mevrouw. Een mislukte student in de rechter. Belaagde haar eer en haar deugd.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 Zie jij nou maar hoe je je redt? Maar nou bestel ik eens een keer een oude klare. Onwennig bracht zij toen het glas met je neef eraan haar lippen. En dronk het in één teugel leeg. in plaats van de rand te nippen. Ze spuwden het vol ging weer uit op het glaasje met de rattenkruid vol zat.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 jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang Want dat heb je over voor zo'n leuke mens. En als het eindelijk klaar is, zegt ze enthousiast en blij Daar doe je stukken handiger dan Jaap die vriend van mij mee. Nooit meer verliefd Nooit meer verliefd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 want je hart gaat er maar al te snel, weer met je hoofd vandoor Ook al riep je nog zo kwaad en overtuigd, die keer daarvoor. Nooit meer verliefd Nooit meer verliefd Want de kous op je kop, daar ziet geen mens iets mee op Dus word ik nooit meer verliefd Nooit meer verliefd, nooit meer verliefd. Want de kans op je kop, daar ziet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd.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 naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt als niet. dan is je even met permissie dag en nacht muziek want als die woning heel wat duiken al is de huur wel honderd piek je blijft van puur geluk aan het voor je buren verandert voortaan geen paniek. Hij klinkt door alle vier je muren, dag en nacht muziek Ja, zelf de poezen maken dapper. Ja, ja. Dag en nachtmuziek Of het nu jazz yes is, of een suite Een beetje biebop of klassiek Het is niet langer te genieten Dag en nachtmuziek Je leeft als in een heksenketel Maar eindelijk wordt je energiek Dag en nachtmuziek, met een oude bel en een zamenschel en de gronde trekken. Met de rabbelaar, een, een schaar, een toeter en een wekker en een drinker van wat glazen. Doofling de sterkelijke artistiek, de buren groepen in extase. 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u het gemist heeft of een stukje gemist heeft... of u wilt het nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik er voor het programma Jazz. Op zondag eh, met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De volgende artiest is Karel Verbrugge. En als artiestennaam gebruikt hij Willy Alberti. Boer in Amsterdam op 14 oktober 1926...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 In zonneschijn. Daar zijn zoveel plekjes.